Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Milieuorganisaties zeggen dat drie kolencentrales... al op 1 januari kunnen sluiten. Volgens Greenpeace, Natuur en Milieu en het Longfonds... is het haalbaar om de centrales in Rotterdam, de Eemshaven... en op de Maasvlakte al na dit jaar te laten stoppen met de productie. Als dat lukt, zou Nederland voldoen aan de uitspraak van de rechter... om de hoeveelheid broeikasgassen met een kwart terug te brengen... vergeleken met 1990. De van de drie centrales betekent wel dat de import van stroom toeneemt... dat de prijs van de elektriciteit met 15 euro per jaar omhoog gaat. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries wordt met de dood bedreigd door crimineel Ridwan T. Op Twitter schrijft de Vries dat justitie en politie hem hebben laten weten... dat T opdracht heeft gegeven om hem te liquideren vanwege kritische uitspraken... die de Vries over T zou hebben gedaan. In zijn tweet eindigt de Vries met de hashtag stukmaken... In criminele kringen betekent dat zoveel als de politie weet ervan... begin er niet meer aan. Ridouan T. wordt verdacht van een aantal moordopdrachten. Hij is voortvluchtig. In Opmeer in Noord-Holland is een vleeswarenbedrijf ontruimd... nadat 17 medewerkers onwel waren geworden. Bij het bedrijf werken zo'n 80 mensen. Uit een eerste meting van de brandweer is gebleken dat er ergens CO2 lekt. Het gebouw wordt op dit moment gelucht. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio is iedereen aanspreekbaar... en lijken de onwelgeworden werknemers alweer op te knappen. Max Verstappen is blij met de rentrée van de Grand Prix van Nederland op de Formule 1 kalender. Vanochtend werd bekend dat er vanaf volgend jaar in elk geval drie jaar weer een Formule 1 race wordt verreden op Zandvoort. Verstappen noemt het een iconisch circuit met historie. In het verleden reed hij er nog de Formule 3. Hij denkt dat het nog een uitdaging wordt. Het is volgens de coureur een snelle baan met enkele hellende bochten en soms wat krap waardoor inhalen lastig is. Het weer zondag en 14 graden langs de Noordkust tot 18 in het Zuidoosten. Over Morgen opnieuw zonnig, droog en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de ring Noord van Amsterdam op de A10 voor de Koentunnel. Tussen Lansmeer en Amsterdam-Hemhavens heb je daardoor een kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Oh our love Dark movement.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 Can't stop.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 That you say mm. Something's eating at you And it's about to get away I'm not so many on Shimon Away. Just because we check the guns at the door Doesn't mean our brains will change From hand grenades You on under psychopath sitting next to you You on under murderers sitting next to you You think I get this sitting next to you But after all I've said Please don't forget